3 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Bij een opstand in een Australisch detentiecentrum voor asielzoekers is een dode gevallen. Tientallen migranten raakten gewond. De asielzoekers kwamen zondag in opstand tegen het gevangenisregime in het centrum op Papua-Nieuw-Guinea. Een groep bestormde de hekken waarbij ruim 30 mensen wisten te ontsnappen. Volgens de Australische autoriteiten hebben de bewakers inmiddels alles weer onder controle. Australië heeft twee omstreden detentiecentra voor asielzoekers buiten het eigen continent. In het kamp op Papua-Nieuw-Guinea worden duizend mensen vastgehouden. Zeehonden die in de crash in Pieterburen worden opgevangen worden eerder teruggezet in de natuur. De opvang breekt met de visie van oprichter Leni het Hart. De Raad van Toezicht, die achter het hart stond, is gisteravond opgestapt. Het personeel van de zee Crash vindt de methode ouderwets en niet goed voor de dieren. Het hart trad in 2012 terug als directeur, maar had via de Raad van Toezicht nog veel invloed. Voorzitter van de nieuwe raad wordt oud-staatssecretaris Bleker. Ook viroloog Ab Osterhaus komt in de raad.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 Een hele goede nacht. U luistert naar Dit is de Nacht, de editie van dinsdag 18 februari. Afgelopen uur sprak ik over jeugdzorg. En vannacht, vanaf drie uur, praat ik twee uur lang over gastvrijheid. Um, wat doet u voor een ander? Bent u gastvrij? En hoe gastvrij bent u voor gasten uh, uit Denver? Luister eventjes mee. We came to England through the tunnel last night. That's right, that's right. We claim asylum, now they're treating us right. So right, so right. De 25 vluchtelingen die in de sacramentskerk verblijven... mogen niet in Nederland zijn. Maar ze kunnen ook niet terug naar hun eigen land. Want daar is het of niet veilig, of het land wil ze niet hebben. De mannen hier in de kerk vallen tussen wal en schip. We zijn nu anderhalf jaar illegaal en er is geen verandering. Je bestaat gewoon niet, je wordt niet naar jou gekeken. Je bestaat gewoon niet. We zijn een mens, we zijn uh, geen illegaal. Volgens is er nog geen uitzicht op een politieke oplossing... en zit er voor de vluchtelingen niets anders op dan te wachten. Wachten op een papiertje om hier te mogen leven. Legal Aid, driving lessons, central heating and free pills. Oh, we get all the benefits and you get all the bills. Aanleiding van dit is het nieuws dat de gemeente Emmen... en de plaatselijke kerk in Emmen overhoop liggen over het feit... wie en nu precies verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Heel erg gastvrij lijkt me dat niet. Ruzie over het feit wie er voor een groep moet gaan zorgen. In, bij mij in de studio hier vannacht... Jan Heller van Stichting Opstee en Asielzoeker Mark uit Armenië. Heren, welkom. Fijn dat jullie op dit later, later tijdstip hier willen zijn... Uh, jullie hadden... Heel fijn. Um, nou, ik, ik begin bij jou. Um, wat is gastvrijheid volgens jou? Ja, dat is een brede, brede vraag. Ik zou niet kunnen gewoon gelijk zo antwoorden wat dat is. Nee? Nee. Heel goed, Dan vraag ik hem aan Jan. Jan, wat is gastvrijheid? Ja, gastvrijheid dat is uh, iets wat, wat in de mens hoort te zitten. Uh, je deur open doen... Voor iemand die onderdak zoekt, uh, gasvrijheid is ook uh, een vriendelijk woord, een glimlach. Ja, de, de, de, eigenlijk de basisdingen die ieder mens in zich zou moeten hebben, maar die je steeds minder aantreft. Hoe komt dat dan? Dat heeft te maken, denk ik, maar ik heb de wetenschap niet in pacht. Ik denk dat dat komt doordat we in de jaren tachtig een hele sterke individualisering hebben gekregen in Nederland. Die heeft zich doorgezet in de jaren negentig in combinatie met de veramerikanisering van onze samenleving. Mm -hmm. uh, ieder werkt voor zich, ieder leeft voor zich. Het, het kameraadschappelijke, het, het nabuurschap... zoals dat wat oudbollig misschien heet, dat mm -hmm. is verdwenen. Uh, vroeger zochten mensen elkaar op. Je had veel meer contact met elkaar. Uh, tegenwoordig mensen zitten mensen achter de pc, het internet, de televisie. Ben je bent wel een pessimist, Jan. Nee, het is uh, een combinatie van pessimisme met realisme. Waarbij het realisme, denk ik, toch wel een beetje de overhand heeft. Gelukkig zien we ook een kentering. Kijk, uh, de kijk, jeugd trekt weg bij Facebook. Hè? Dat, dat nieuwe is er af. En je ziet toch ook weer een kentering dat, dat met name onder de jeugd toch gezegd wordt van nou dat. dat op jezelf zijn, dat is toch ook niet anders. Dat, dat proef je toch steeds meer. Maar resulteert dat in meer gastvrijheid? Dat moet komen. Dat moet komen. Is dat gastvrijheid moet... iets wat je kan leren, Jan? Ja, dat kun je leren. Uh, ten eerste moet je het van je ouders leren, denk ik. Mm -hmm. Maar je hebt tegenwoordig heel veel gezinnen... waar je duidelijk ziet dat ouders en kinderen soms langs elkaar heen leven. Iedereen is met de carrière bezig, met de school bezig, met de studie bezig, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat je gastvrijheid moet leren. En, en, en, en leer mij eens nu om uh, wat gastvrij te zijn. Uh, ja, ik zeg altijd zo, behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden. De gulden regel. De gulden regel. Het de, de, de hele simpele, je stapt in de tram of in de bus of in de trein, geen zitplaats neem dan eens de moeite om op te staan... voor iemand die slechte been is of die bejaard is. Mm -hmm. Dat geeft jezelf ook een goed gevoel. Ja, maar Jan, de laatste keer dat ik dat deed... zei een mevrouw tegen mij... ja, ik ben, ik ben die bejaard. Toen en dacht dat, ik ook... Nou, dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Tuurlijk, je kunt je wel eens opdringen. Dat, dat, dat is. Maar grosso modo denk ik toch wel... dat. Dat soort dingen, daar, daar moeten we toch een beetje naar terug. Mm -hmm. daar gastvrijheid. We, toch naar. we gaan eens even kijken of we dat de komende twee uur... een beetje terug kunnen vinden, uh, uh, uh, uh, Jan en Nark. De, de, uh, de gastvrijheid van de Nederlander. Ik zou het uh, aangenaam vinden als u als luisteraar... ook mee praat dit uur in Dit is de Nacht. Um, doet u iets voor mensen uit uw beurt... Bent u gastvrij? En, en is dat dan inderdaad een, een glimlach in de supermarkt? Of is dat ook meer dan dat? Betekent het bijvoorbeeld ook je huis openstellen voor andere mensen? Of uh, bent u actief in uw buurt? Uh, maakt u een praatje met uh, de, de dakloze krantverkoper? Uh, Wat is gastvrijheid voor u en hoe pakt u dat aan? Praat met ons mee vannacht. 0801121 Of stuur een mailtje, dat kan ook nacht.eo.nl. Uh, mocht u niet in staat zijn te telefoneren of het onprettig vinden... om uh, live in de uitzending te zijn, mail kan altijd nacht.eo.nl. Misschien hebt u al adviezen hoe we ons meer gastvrij kunnen opstellen naar mensen. Uh, 0800-1121. Ik zou het fijn vinden als u de komende twee uur met ons meepraat. Um, gaan we eerst een plaat draaien. Uh, Steve Allen en Letter from My Heart. Now tell me how we spoil the fun And why our love is upside down I want you I need you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 tell me how we spar the fun. Oh, why our love is upside down. Oh, won't you? I need you. A simple story of two lovers living far away. But I can't wait now Cause my love belongs to you I'll dream forever Looking at this photograph And I naar Dit is de Nacht op Radio 1. En ik praat de komende twee uur over gastvrijheid. Dit na aanleiding van uh, een bericht... dat stond in de Dagelijkse standaard over hulp aan illegale. Um, daar kom ik zo meteen op terug. Ik ga eerst even naar de telefoon. Want Wim, jij hebt gebeld naar 0800-1121. En ik heb begrepen dat jij in Nederland bent ontvlucht. Ja, ik, ja, dat komt zo. Ik ben nog 72 jaar, ik ben dus... Uh... En ik heb gewoon mijn uitkering. En met die uitkering dan betaal je maar een kwartje van, van, van de kosten in het land, waar je ook naartoe laat. Mm -hmm. en, en net zoals dus een, een, een zwaluw en een trekvogel, trek ik zwinters dus naar de warme, naar de warme landen. En dus is het voor mij dus twee keer per jaar zomer. En zomers kom ik terug uh, om mijn familie te bezoeken. Met Wim van Meersen, Van Meersen. En uh, uh, uh, uh, toen ik 21 jaar was, zwierf ik al in de buitenlanden. Ja. En dat is niet meer zoals het. Nog vroeger was het nog veel gasvrijer in al die landen. Je hoeft daar je hoeft helemaal niet te vragen voor een slaapplaats. Nee? En je hoeft daar heel, helemaal niet te vragen voor eten. De mensen bieden het je aan en ze worden kwaad als je, ze maken ruzie. Je weet, op straat voetbal je met de kinderen en dan word je uitgenodigd om te eten. In Tunesië werd ik uitgenodigd om te eten en om te slapen. Dus een hele familie die slaapt dan, die, die slaapt dan in één kamer en jij ligt erbij, schuift maar bij. En uh, ja... Ja, liften, dat ging ook nog vroeger. Dat gaat ook niet meer. Dat is trouwens verboden, liften, maar ook niet meer. Nee, nee. Ik, uh, ik ken uh, nog wel wat mensen die het weer aan het doen zijn, Wim. Wat zegt u? Ik ken wel een aantal mensen die zijn weer begonnen met liften. Ja, maar in, in, in, in Nederland is het verboden. Ja, ik geloof ook dat ze uh, nou ja, dat, dat niet in elke provincie doen. Maar er zijn bepaalde provincies waar ze heel uh, actief aan het liften zijn. En het worden steeds meer mensen. Uh, uh, en dat ja, het leuk dat is, dat is, is inderdaad dat wel... je contact maakt met mensen. Uh, Rusland was het ook verboden toen, in 1960. En toen zeiden ze, ja, uh, iedereen moet <coughs> maar gaan werken. Zeiden ja. ze, dan mag je, mag je ook niet even Maar een andere Slavische Staten, sla, uh, Slavische Staten, dan... dan ik je liften, wij je meegenomen sta, Als je laat was, ben je meegenomen naar huis. Kreeg je eten, mocht je slapen bij die mensen. Want ik denk, uh, slaven, slapen betekent... heeft niks met slaven te maken. Slaven is slapen, slapen. Oh, slapen. En je <lacht> overal En je hoeft er niet te vragen, je mag overal slapen, slapen, slapen. In alle Slavische landen. Zoveel gasvrij, zoveel gasvrij. Het was gasvrij, hè dat betekent ook kostvrij, de kostvrij houden, ja, de uh, dus echt helemaal je, voor je gast zorgen, ja. Nou, en ja, en Wim en in Nederland. ja, dat, want ja, dat wilde ja, ik ook even maar. weten. Hoe, hoe gaat dat nu in Nederland, Wim? Wat is je beeld van de Nederlandse Ja, nou, In Nederland stoor ik me er al aan. Als ik, dus een, ik ben 72 en ik sta, ik sta dus op voor mensen die. Zelfs nog jonger zijn dan mij. Maar ik, ik maakt me kwaad als de jeugd niet opstaat... en iemand komt binnen, een vrouwtje, ter, ter, ter been. En ik sta ook al op. En dan schreef ik, of schreef ik... Ja, me, ja kinderen, uh, ik, zou, ik, zou, ik ben maar blij dat ik je ouders... dat je vader papa en mama niet bent Want dan zou ik je gewoon... Jullie moeten opstaan. Een, een draai om de oren geven. gewoon zitten. En... Uh, en, en, en met die OVJ-kaart zijn de treinen veel voller ja. en, de, en die blijven allemaal zitten. Want die, ja, zijn, dat hebben ze gratis, de, de, de kaart is gratis en dan denken ze de zitplaats is gratis. Ja. Alles is gratis, ja. Maar die, de, het ligt aan de ouders. Duidelijk. geef ik niet de schuld. Uh, dan gaan we denk ik dit u nog wel verder over praten. Wim, over uh, het doorgeven van uh, uh, gastvrijheid aan, uh, aan andere mensen. en Met name aan je kinderen. Aan Dankjewel Wim. Ja. Alsjeblieft. En ben je trouwens nu in Engeland? Want het is winter, dus je zou eigenlijk elders moeten zijn. Nee, ik ben, ik ben dus nu in de Caucasus. Oh. Niet, niet, niet voor de Olympische Spelen, maar voor om, ik, zo, ik, ik onderzoek talen en dialecten. Hè. Ik ben nu in de Oekraïne. Oh. In Odessa. Wat een fantastische lijn ja, hebben we met en Odessa. Een heel jaar. En daar is Odessa. Dat ik aan de Zwarte Zee. Ja, ik, ik ken het. Het is heel prachtig daar. Ja, en er zijn allemaal gangen onder de grond. Waar de mensen dus eeuwen hebben gewoond. Van die, die oude bewoners. Ja. Zoals in Nederland waren vroeger ook holbewoners. En die bewoners die woonden in Limburg. Wim, en, en echt, we is... gaan ineens helemaal. Ik hoor al waar je passie ligt, maar we gaan nu ineens over een heel ander onderwerp praten. Dus ik krijg je heel ja, onbeleefd een klein moet je beetje afkamp. Ja, ja, ja. Ik snap het. Veel dan... succes. Dank je wel, Wim. Leven de dag vrijheid in de hele wereld. Nou, dat ben ik met je eens. Dank je wel. En een groet ja. in Odessa. Dag, Wim. Alsjeblieft. Wat fantastisch. Uh, Odessa aan de lijn in de vorm van Wim. We praten vannacht over gastvrijheid en u kunt met ons meepraten. Wat betekent gastvrijheid voor u? En in hoeverre zijn Nederlanders überhaupt nog uh, gastvrij? Ik praat hierover naar aanleiding van een artikel... wat stond in de krant De Dagelijkse Standaard. Uh, een krant die ik niet dagelijks lees, Jan, maar uh, jij misschien wel. Want dat komt volgens mij uit jullie regio. Uh, daarin staat een, een volgend citaat. Veel vluchtelingen keren niet terug naar het land van herkomst. Om wat voor reden dan ook. Maar worden ook niet opgepakt door de politie. In feite komen ze dan terecht in een leven van illegaliteit. In de aanmerking voor een uitkering komen ze ook niet. Dakloos en uh, andere problemen hangen hen boven het hoofd. Sommige kerken in Nederland vangen deze uh, wat we noemen illegalen op. En de Raad van Europa in Brussel uh, heeft beslist dat de overheid. Onderdak kleding en voedsel moet bieden aan deze mensen. Maar hoever strekt die uitspraak in? Emmen liep, uh, liep men daar tegenaan. Een, een, een illegale, een vluchteling wilde hulp van de gemeente. Uh, de plaatselijke overheid weigerde deze man te helpen... want, werd gezegd, hij werd al opgevangen door de kerk in Emmen. Jan, wat is hier nou precies gebeurd? Ja, wat hier gebeurd is, is, dit is eigenlijk een probleem dat, dat loopt al jaren... Uh, mensen worden op straat gezet, uh, kunnen niet terug naar hun land. Mm -hmm. Want ze gaan als een boemerang ook weer terug. Ze worden weer teruggestuurd. Ja, Omdat dus een mensen, land vaak vluchtelingen niet weer. Wil ze Do niet weer terug. Ja, nee. eh, of uh, ze hebben geen paspoort. Dus dan heb je al een administratief ja. probleem. Dus die mensen komen terug, die leven op straat. Dan hebben we in Nederland de beschaving, maar ook uh, toch regels dat we zeggen, onder andere via de WMO. We gaan mensen opvangen die zich niet zelfstandig kunnen redden. Echter, als je niet ingeschreven staat bij een gemeente in, de, in het bevolkingsregister, en dat kan niet voor deze mensen, mm -hmm. dan kun je dus ook geen aanspraak maken op die regelingen. Nee. Dan nou, op een gegeven moment waren het natuurlijk heel veel, uh, waren heel veel asielzoekers die niet terug konden. Die zeiden: Van ja, waar moet ik nou naartoe? Ik word het land uitgezet, maar ik word weer teruggestuurd, dus ik blijf hier hangen. Ja. En die gingen zwerven. Ja. Op dit moment weten we niet hoeveel dat er in Nederland zijn. Het loopt uit. De schattingen lopen uiteen van 25.000 tot 75.000. En voor de duidelijkheid, een aantal daarvan... hebben we afgelopen jaar uh, uh, veel gezien in het nieuws... middels ja. de Vluchtkerk. Ja. Daar waren uh, ja. een, een groep mensen, ja. vooral, ik herinner me ja. uh, veel Somaliërs waren daar veel ook bij... Ja. Uh, die zich, ja, je zou het niet eens kunnen organiseren... kunnen maar in ieder geval uh, een protest wilden ja. laten horen... Ja. middels het kamp aan de, aan de Notweg en later de Vluchtkerk... inmiddels het vluchtkantoor of waar ze dan ook nu allemaal zitten... Um, we zijn niet heel veel verder gekomen. Nee, het is op een gegeven moment. Uh, het, het ene loket, het ene ministerie uh, speelt de bal door naar het andere. Gelukkig is er op een gegeven moment een initiatief geweest van met name uit de PKN-kerk. En die heeft gezegd. De, pro de, de moet... Protestantse -kerk, Protestants Kerk Nederland. Dat is een overkoepelende organisatie van Juist. de meeste protestantse Kerken in Nederland. Klopt. Ja. En die heeft op een gegeven moment gezegd: van nou, dit, dit, dit moet ergens een keer een eind hebben. We moeten naar een oplossing toe. Ja. Je kunt die mensen niet. Tientallen jaren straks op straat laten, dat, dat geeft alleen maar overlastproblemen. En, en ga zo maar door. Men heeft toen gezegd, op grond van internationale verdragen, rechten, die overigens opmerkelijk vaak in dit gebeuren worden overtreden door, door de Nederlandse overheid, mm -hmm. die lapse laars. Toen is er gezegd: we gaan naar Brussel en dan gaan we eens kijken. wat kunnen we dan nou voor deze mensen doen en wat zijn nou echt de regels? Waar mm -hmm. staan we nou eigenlijk ja. binnen de Europese Unie? Want de landen om ons heen zijn veel vriendelijker voor asielzoekers. Een land als Duitsland, bijvoorbeeld, ik een klein voorbeeld mag geven... Ja, zegt tegen uitgeprocedeerde asielzoekers... oké, okay, je wilt in hoger beroep, prima. Maar gedurende de periode dat je dat hoger beroep afwacht... ga je maar gewoon werken. Oké, okay, dus mensen kunnen Dan ben daar... je ons niet tot last financieel, hè, de belastingbetaler. En je voegt ook nog iets toe aan de economie. De maar wat voor werken ze dan voor deze mensen? Nou, er is, is opmerkelijk veel werk, hoor. Veel ongeschoold uh, werk. Veel ongeschoold werk, maar ook technisch werk. Oh ja? Wij komen het bij ons tegen... Ik zal je één voorbeeld geven. We hebben ooit een jongen gehad uit Afghanistan. Een automonteur. Echt een jongen die had benzine in zijn bloed, zeggen ze wel eens. Hè? <laughs> Voor die jongen hadden we vijf, zes arbeidsplaatsen. Die kon zo aan de slag. Okay. En dat waren dan bedrijven... Die zeggen: Wij kunnen hier geen mensen vinden, want we hebben een gebrek in Nederland aan technische mensen. Ja. Maar zegt de overheid: Jij mag niet werken. Nee. Jij moet gewoon wachten, wachten. totdat je wordt uitgezet. Ja, dat is natuurlijk frustratie-troef bij dat soort mensen. Maar om terug te komen op het verhaal van de PKN-kerk, die stapt naar Brussel met juristen en die zegt: Dit is de situatie in Nederland, mag dat dus voor de duidelijkheid, de PKN heeft eigenlijk een klacht ingediend. Het is in feite een feit klacht. In Brussel, ja. een klacht tegen onze eigen regering, het Nederlands juist, beleid. Juist, okay. juist. Dat lag trouwens al internationaal al jarenlang onder vuur. Hè? Dan zegt, het, waar werd er dan nooit op gereageerd, Jan? Ja, er is een, een, een mentaliteit. Uh, bepaalde dingen zijn niet sexy... Daar wordt geen aandacht aan besteed. En dan verdwijnt Media. het gewoon. En dan verdwijnt het in de, in de dossierkasten. En daar blijft het liggen. Hm. Of uh, staatssecretaris en ministers schuiven het voor zich uit. Ja, ja, en dan gaat het naar het volgende kabinet. En van het volgende kabinet gaat naar daarop het volgende kabinet. En zo ben je 10, 12 jaar verder en ja. is er niks bereikt. Ja, en huh? zo zitten mensen ook dus al 10, 12 jaar in Nederland. Ja. Even, de PKN, dus die, die, er is een klacht naar Brussel gegaan. Ja, is, ja. is daar een reactie op gekomen? Daar is een reactie op gekomen. De commissie heeft gezegd: dat kan niet. Jullie hebben gelijk. De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat mensen die tussen wal en schip raken, ook als ze niet gedocumenteerd zijn, mm -hmm. dat die toch worden opgevangen, huisvesting krijgen, medische voorzieningen. En voedsel. Maar dat heeft niet geresulteerd in een minister Teven die zei: Oké, okay, prima. Nee, dat was oh. de, de man die als laatste waarschijnlijk de vlag uithangt bij deze <laughs> ja. beslissing. Uh, nee, die blijft vasthouden, zoals al vaker is gebeurd. We lappen het aan onze laars. En dat maakt dit land ook uh, internationaal niet echt uh, dat je zegt: van We kunnen nog echt trots op dit land zijn. Vroeger hadden we toch een mentaliteit of klinkt wat albollig misschien, maar je zet je in voor je medemens. Mensen in nood helpen we. Of dat nou in, in, in, in een of andere uithoek van de wereld is. Of mensen komen naar ons toe. Maar het is nu een beetje van, nou ja, iemand die hier komt... die moet zichzelf maar zien te redden. Uh, ieder voor zich en God voor ons allen. <lacht> nou, en nou heeft dus de Europese Commissie gezegd... zo werkt het niet. Overheid, binnen onder andere de WMO-regeling... die jij deze mensen te helpen. Ja. Alleen, dan nou gaan we een stap verder. Nu gaan we naar de praktijk van alle dag. De praktijk in Emmen dan eventjes. Uh, ik haal even Utrecht erbij, als je het goed oh, vindt. Ja, dat is goed. Daar bouwen we Utrecht ik. heeft stad. al voor die kwestie in Brussel aan de orde kwam... heeft de gemeente Utrecht gezegd... dit is inderdaad een waanzinssituatie. Hier gaan we uh, tegen optreden. Wij gaan zelfstandig deze mensen opvangen. Wij willen niet dat ze op straat zwerven. En dat werkt fantastisch. En dat is echt niet dat er een toeloop komt of een aanzuigende werking heeft. Dat werkt fantastisch. En voor de duidelijkheid, Utrecht uh, organiseert nog wel steeds een uh, noodhulp voor mensen ja. die geen ja. plek hebben. En uh, een organisatie die stil heet, hmm. eigenlijk een beetje op het SKV in, uh, in uh, uh, Amsterdam lijkt. Die, die begeleidt en assisteert en helpt uh, dakloze asielzoekers eigenlijk. Klopt. Okay, dus Klopt. Dat, maar dat is, dat is typisch voor Utrecht. Dat is het verhaal Utrecht komen we in het verhaal Emme. Daar is een uh, moeder en een zoon. Ja. En die hebben ook uh, aanspraak gemaakt op de WMO-regeling. En daar heeft de rechter gezegd... in principe klopt het. En zou ik jullie gelijk moeten geven. Alleen, de rechters, het waren meerdere rechters... Mm -hmm. die zeiden maar jullie worden ook geholpen door de kerk heen. En in feite wordt je dus al geholpen... en vervalt de plicht van de gemeente. Dus, voor mijn duidelijkheid... omdat deze mensen die hulp nodig hadden om hulp vroegen... Uh, uh, ook al geholpen werden door de kerk... Ja, zei de gemeente, ons loket is dicht... Dus zodra gaat... de kerk iets doet, wordt de gemeente eigenlijk uit haar hulpplecht ontheven? Ja, want dan uh, zegt uh, de Hoge Raad, die zegt dan, uh, er is al een hulpvoorziening. Natuurlijk is die veel slechter. Ja, maar die zal dus niet afdoende zijn geweest, nee. anders hadden deze mensen niet nee. uh, hulp bij de gemeente nee. gezocht. Maar dat is dus geen argument. Voor de rechter is dat uh, voldoende argument om te zeggen, gemeente, je gaat vrij uit... Mm -hmm. Kerken helpen wel. Maar daarmee komt dus ook druk op de kerken te liggen. En uiteindelijk is de vraag dan, ja. wie moet er helpen? Ja. Ja. Ja. Daar komen we zo meteen uh, uh, nog op terug. Laten we eerst eventjes naar wat uh, muziek gaan luisteren. Ik heb geen idee wat we gaan horen, maar we gaan iets prachtig horen van Laura Janssen.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 Someone like you liedje wat misschien wel over gastvrijheid gaat. Use somebody. Uh, u hoorde Laura Jansen. Het was een cover van The Kings of Leon. Die het nummer een, een jaartje eerder op een plaat hadden staan. Daar hebben we het vannacht over. Over iemand nodig hebben. Uh, er voor iemand zijn gastvrij je willen opstellen. We hadden daar straks Wim aan de telefoon. Nielands Nederland ontvlucht uh, omdat Nederland niet zo gastvrijheid is. En reist de hele wereld rond. En uh, ontdekt dat in het buitenland mensen over het algemeen gastvrijer zijn. Hoe kan dat toch? En hoe zit het met de Nederlandse gastvrijheid? Bent u trouwens gastvrij? Wat betekent dat precies voor u? Um, ik ben wel opgegroeid met... Uh, met, met uh, gastvrijheid. Ik denk dat dat bij mijn ouders altijd wel heel belangrijk was. De vraag is natuurlijk wel in welke mate je uh, gastvrij bent. Want ik bedenk me ineens dat er altijd weer mensen zijn... die daar uh, significant in uitblinken. Uh, volgens mij heb ik zo'n uitblinker vannacht hier in de studio. Uh, zijn naam is uh, uh, Jan. Uh, Jan, ik ben blij dat je er bent. Uh, je bent uh, niet alleen gekomen... Um, we gaan zo meteen nog even praten, want ook wil ik wel nog even straks verder mee. Uh, die, die, die, die spanning tussen de zorg die een kerk geeft... versus de zorg die een gemeente uh, levert aan, uh, aan asielzoekers. Um, maar je hebt uh, iemand bij je, uh, Nark. Uh, Nark, jij bent uh, uh, uh, Jan is jouw mentor, begreep ik van Jan? Ja. ja. Jij komt uit uh, Armenië. Ho Hoe lang ben je al in Nederland? Ik ben al vijf jaar in Nederland. Je bent al vijf jaar in Nederland? Ja. Waarom ben je naar Nederland gekomen? Uh, omdat mijn uh, leven in gevaar was. Je leven was in gevaar, ja. Wat was er met je aan de hand dan? Uh, ik woonde in, bij de grens. Uh, een klein dorp was uh, was uh, ja, heel gevaarlijk, omdat het was gewoon altijd oorlog geweest tegen Azer Armenië en Azerbeidzaan. Ja. Uh, ja. Je zou niet weten wat kan uh, na één uur gebeuren met je. Ja? Daar horen we in Nederland niet zo heel veel over, over dit conflict. Ja, klopt. Ja, klopt. Uh, want het is een heel klein dorp. En wordt ook niet uh, in Armenië op tv vaak... Uh, dat zie je niet zo vaak. Nee? Want, want ze willen niet laten zien... om uh, niet weer terug te, uh, ja, te krijgen wat ze hadden 15 jaar geleden. Mm -hmm. Want we hadden een oorlog uh, die duurde langer dan vijf, zes jaar. En uh, heel veel mensen gingen dood... Zoals ja. ze willen niet... Uh, niet dat, nog een keer... De, nee, dat willen ze nog niet. Nee, ze willen ja. de indruk een beetje uh, ja. wekken dat het allemaal voorbij is en opgelost ja. is. Maar jouw aanwezigheid in Nederland bewijst wel dat het niet voorbij is. Ja, klopt. Ja. Um, toen jij naar Nederland kwam, ben je hier alleen naartoe gereisd? Nee, ik ben met mijn moeder. Met je moeder. Nee. En was het duidelijk dat jullie naar Nederland wilden gaan? Nee. Of was het, hoe is dat nee. gegaan? Ja, toen, uh, toen we daar waren, um, we konden eigenlijk daar niet overleven. En uh, we moesten wel uh, de land uit. Mm -hmm. En uh, ja, op een gegeven moment moet, moest iemand zijn die ons kon helpen om naar het buitenland te gaan. En uh, we gaven uh, zeg maar onze uh, sluitel van onze huis ja? uh, om alleen te kunnen de land uit om een, um, ja, laat ik zo zeggen, een, um, om te kunnen vluchten. Ja, om te kunnen vluchten en een uh, ja, niet gevaarlijke plek. Laat mm -hmm. ik zo een veilige plek. Een veilige plek. Ja. ja. Dus het, het maakt niet uit waarheen nee, het als het maar veilig was. Als het maar veilig is. Ja. En dat werd eigenlijk dus bij het doel van Nederland. Ja. Oké. Okay. Ja. wat gebeurde er vanaf het moment dat je Nederland binnenkwam? Ja, heel goede vraag. Herinner je je dat nog? Ja, ja elke dag en elke minuut. Ja? Die keer, uh, ja. ja was, eigenlijk was het ook uh, heel moeilijk om. Het uh, is heel moeilijk om buitenlander te zijn. En ook heel moeilijk om. Uh, ja, heel leuk om mensen te zien die jou helpen. Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk. Uh, een mooi en ook moeilijk. Ja. ja. Je wordt geholpen door mensen die je niet kent, die uh, jou niet kennen. Maar uh, is ook moeilijk om een buitenlander te zijn. Want je hebt uh, niet zoveel... Uh... Ja, je hebt eigenlijk niks. Nee. <laughs> je hebt niks. Ben jij in een asielzoekerscentrum terechtgekomen? Ja. En hoe lang heb je daar gezeten? Ongeveer uh, 2,5 jaar. 2,5 jaar. Ja. En kun jij iets zeggen over uh, uh, gastvrijheid? Zijn mensen, hebben mensen jou gastvrij behandeld? Zijn ze, zijn ze goed voor je geweest of was het heel moeilijk? In het begin wel, in het begin wel. Tot ik het... Uh, ja, werd gewijzigd dat ik terug, naar, terug moet naar Armenië. Ja. Daarna... Uh, Waar is iets minder aardig? Ja. Je hebt op een gegeven moment te horen gekregen, jij moet terug naar Armenië. Daar, daar zijn dan allerlei ja. eh, eh, redenen voor. Ja. Um, toch ben je hier nog steeds. Je ja. bent opnieuw de procedure ingegaan. Ja. Uh, ho hoe is dat verlopen? Hoe gaat dat? Uh, toen we werden uitgezeten van het Azizem, ja. En uh, kwamen mensen van het kerk die ons konden, konden helpen. Mm -hmm. Zo werden we geholpen door die mensen. En uh, ze hebben ons uh, opvangen tot nu toe. En we, we hebben nu, ik heb nu twee advocaat. Een uh, doet voor mijn, voor mijn studie, en de andere regelt uh, voor mijn verblijfsvergunning. Ja. So, en uh, meneer Jan Heller, hij helpt ons uh, voor mm, voor de dag. Ja. laat ik zo zeggen. Ja. Uh, want Jan, jij, jij uh, uh, helpt via de Stichting Opstei Maric uh, op en zijn moeder aan, aan onderdak. Hoe moet ja. ik me dat voorstellen? Ja. We hebben een, een, een, een drietal woningen. Die krijgen we kosteloos van woningstichtingen. Oké. Okay. En uh, dat, dat komt omdat woningstichtingen een protocol hebben... dat ze moeilijk plaatsbare personen moeten opvangen. Laatste kanswoningen, et cetera. En daar valt dit project ook onder. Oké. Okay. Okay. En in die woningen kunnen we dus mensen huisvesten. Dat zijn gemiddeld tussen de pak en beet. 12 en 25 mensen die we huisvesten. In drie woningen? In drie woningen. Iedereen heeft zijn eigen kamer. Dus het is niet zo dat men zijn eigen woning krijgt. Nee. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn, ja. maar dat, dat kan niet. Allemaal een klein hokje. Uh, nou ja, in ieder geval dat je wel privacy hebt. Dat je dus je terug kunt trekken. Ja. Uh, niet met meerdere mensen op een kamer slapen. Want kijk, die mensen zitten vol met stress. Hè? Weten niet wat de dag van morgen brengt. Dan heb je een, een, een rustplek nodig. Een letterlijke rustplek. En, en ook een uitvalbasis ja. Ja. om uh, aan je toekomst te werken. ja. Huh? En over de toekomst sprake, nou, je zei net al je studie. Ja. Uh, wat studeer je? Ik heb, uh, Eerste jaar heb ik horeca uh, gedaan. En daarna vond ik niet zoveel leuk. En uh, ik ben begonnen met detailhandel. Detailhandel. Ja. En, en heb je er een beetje gevoel voor? Ben je er goed in? Mm, ja. <laughs> Niet zo slecht. Nee, heel goed, heel goed. Uh, uh, Jan, hoe, hoe werkt dat? Want uh, Nark heeft geen verblijfsvergunning ja. in, in Nederland. Ja. Uh, in ieder geval nog niet. Ik hoop uh, dat dat uh, spoedig uh, voor elkaar mag zijn. Maar hoe, hoe kan het dan zijn dat hij toch kan studeren? Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, aan zich mag hij niks doen. Hij mag alleen maar wachten, wachten en nog eens wachten. Ja, dat vertelde je daar straks. Ja. En op een gegeven moment heeft hij het geluk gehad dat hij tegen enorm goede advocaat aanliep. Ik ga de naam ook even noemen van die man, want die verdient dat gewoon. Dat is die <lacht> Fischer. Hele goede advocaat. Iemand die niet iemand is die zegt van... nou, ik moet een factuur schrijven. Nee, iemand die met passie, met, met, met, met liefde voor zijn vak deze mensen bijstaat. Mm -hmm. En die heeft op een gegeven moment gezegd van... nou, dit kan niet. Deze jongen ging naar school in de periode dat hij dat mocht... en ook moest toen hij nog onder de 18 was. Ja. Daarna houdt het natuurlijk op dan mag het niet meer en toch heeft hij het voor elkaar gekregen... om ja, via de kleine lettertjes in het wetboek hem toch op school te krijgen. En, ja, hij, heeft dat, Fantastisch. hij heeft dat stuk geluk gehad. Ja. Er zijn heel veel leeftijdgenoten ja. die dat niet hebben. Die nee. een wat slechtere advocaat hebben. Want ook die zijn er slechte advocaten. ja Of geen. Of geen advocaat, ja. want nou je dat aanhaakt per 1 oktober vorig jaar hebben mensen als Narek geen recht meer op een advocaat. Ze moeten het zelf betalen. Ja. En mensen mogen niet werken. En mensen mogen geen niet geld, werken, dus... hebben geen geld. Waar betaal je en dan de advocaat ik van? Ik wou net zeggen, mensen met, met een baan kunnen al volgens mij... Uh, zelden een advocaat goed betalen. Um, we hebben telefoon. Uh, mevrouw van Solt. Jawel. Een hele goede nacht. Ja, u ook. Ja, ik, ik lig uh, naar jullie programma te luisteren... en toen was de vraag gesteld van... Hoe gastvrij bent u? En toen lag ik er eens over na te denken. Ja, ik hoef daar niet over na te denken. Want mijn huis is ook het huis van een ander die het nodig heeft. Maar ik, ik ben ook gaan denken aan hoe is dat nu gekomen. En toen heb ik net aan de regisseur van uw programma verteld... dat in de oorlogsjaren, dat was het laatste oorlogsjaar... toen werd er s'nachts aan de deur gebeld. En mijn moeder die ging... Open doen. En er stond een Duitse militair die op de vlucht was. En uh, toen zei hij: Mevrouw, mag ik hier schuilen? Ja hoor, zei mijn moeder, kom maar binnen. En hij kwam binnen. En een Duitse soldaat was, in Wereldoorlog 2? Ja. Oké. Okay. En, en moet u zich voorstellen, wij woonden in, in Rijswijk bij Den Haag. Het was arme Troef, mm -hmm. toen. Maar bij ons moest altijd iedereen mee eten en... Uh, uh, uh, of slapen... of... Uh, dat maakte niet uit. En dat was dus ook die Duitse militair. Ze keek niet wie er was. Er stond een mens. Immense, en ja. uh, Fijn, ze hebben foto's bekeken... van zijn kinderen. En, of mijn moeder dan. Die hebben foto's bekeken met... van zijn kinderen, van zijn vrouw. Die, want die was... ja, ja einde raad, toen, na een uur zijn mijn moeder... Het is allemaal prima, je blijft hierbij zitten... totdat het licht wordt en dat je, dat je denkt dat het veilig is. Maar ik moet morgenochtend werken, want zij was alleenstaande moeder. En ik zal u wel vertellen dat ik als geen ander dankbaar ben... dat ik zo'n moeder heb gehad die geleerd heeft... dat je moet delen. Het maakt niet uit wat het is. En dan een paar maanden geleden kwam de joven aan de deur... En we, ze waren, als we zo bekatten bent, uw kindertjes. Oh. Ik zeg, kom maar binnen, maar niet over het geloof praten. <lacht> nee. Ja, maar wij zijn niet alleen. Ik, ik, er lopen nog vier mensen. Ze nou, die komen ook. Ze hebben koffie gedronken, de kinderen hadden Ze waren opgedroogd. Het was ook buiten droog. Nou, zijn ze weer verder gegaan. Oh. Dat heb ik geleerd. En ik zou iedereen dat toewensen dat je zo'n dierschool van je ouders meekrijgt. En dat mis ik tegenwoordig in deze maatschappij. Het hangt van angsten en van egoïsme aan elkaar. Mm -hmm. En je geniet en je vindt zoveel meer. Je krijgt zoveel meer als je je deur openstelt. Dat, dat wilde is. ik alleen maar zeggen. Een heel mooi verhaal. Dank u wel, mevrouw Van Zolt. Dank, hoor. Een hele goede nacht. Ik wens u nog een heel fijn programma. Dank u wel, ik, ik u ook. Ik hoop dat heel veel mensen er wat aan hebben. <laughs> dank Stel u wel. Stel hier open. Dank u. Aan de telefoon ook uh, de heer Mink uit Emmen. Goeiedag. Een hele goede nacht meneer Mink. Uh, kent u het... Uh, het uh, ja, hetzelfde het, uh, Dank u. Uh, kent uh, u het uh, verhaal wat ik uh, zojuist voorlas uit uh, de dagelijkse standaard over hulp en illegale in Emmen? Ja, dat uh, kan ik me best wel voorstellen. Maar in uh, wezen. Iedere mens heeft een eigen plek. Dat vind ik super zo. Iedere mens verdient een, verdient, een, verdient een plek. Ja, je ja, verdient een, een, een, allemaal een eigen plekje. Mm -hmm. Gewoon netjes, hè? Niet qua bloed. Met het bedoel van. Nou, met die, meneer Jan zit daar. Ja. Ik bedoel van. Nou, wij hebben toen naar de kerk uh, twee bedjes uh, geschonken. Oh ja? Ja. Voor de opvang. Ja, voor de opvang of mensen uh, die uh, echt in nood zitten. Maar dat bedoel ik van, en dat doet me ook zeer van, de, dat raakt me nou net. Ja. Ik, weet, ja. ik weet niet hoe zij wel zeggen ja. moet. Uh, ja. Dat doet toch wel iets. Maar ik bedoel van wat hebben we iedere mensen recht op een plekje. Dat is duidelijk. Dank u wel, meneer Menk. Iedere mens heeft recht op een plekje. Dank u wel en een ja. hele goede nacht. Wij gaan even luisteren naar wat uh, uh, muziek. Ik stel voor Paul McCartney en uh, dat doet hij dan samen met Michael Jackson. Michael Jackson, Paul McCartney en CCC. En als u zometeen wat geruchten op de achtergrond hoort. Uh, onze uh, live muzikanten van vannacht is uh, zojuist ingevlogen. Uh, Noam Vazana is haar naam. Ik ben heel blij dat ze er is. Het is um, uh, iets later dan gepland. Dus als u zometeen denkt, wat gebeurt daar? Nou, Dat heeft met de live muziek uh, te maken. Die we zometeen gaan genieten. Uh, Jan, eventjes nog een vraag voor je. Um, naar aanleiding van het artikel waar we het over hebben uit uh, de Dagelijkse Standaard uh, in Emmen. Kerken komen door het, uh, het vonnis van die rechter waar je het over had. Namelijk dat die rechter zegt: u krijgt geen hulp van de gemeente, want u krijgt al hulp van de kerk. We worden eigenlijk in een soort spagaatpositie uh, gedwongen. Ja, Want als een ja. kerk dus besluit, bij wijze van spreken... ik geef je een deken omdat je het koud hebt... Ja, kan een rechter nou, dus zeggen... Nou, nou, mensen nou. hebben niet meer recht op, uh, op ja, hulp. Het is, het is natuurlijk een kerntaak van de kerken. Diaconie, caritas. Hè, ja. Het helpen van je medemensen, zeker de mensen in nood. Uh, maar in, in, in Nederland is uh, dat tevens een taak van uh, de overheid. Ja, maar de overheid heeft nu natuurlijk wel een mooi alibi... om te zeggen, nou dan schuiven wij dat van ons af... dan geef dat maar aan de kerken. En laten de kerk het maar doen, dan zijn wij er mooi van af. Ja. En dan kunnen wij de hand op de knip houden. Ja. En dat is natuurlijk niet waar we met elkaar belasting voor betalen. We hebben altijd gezegd met elkaar, we willen samen dit land runnen. En dan moet je het ook samen doen. Dan moet je niet zeggen, dan gaan we een, een deel isoleren. Dat kan niet. Nou, ja, dat ligt er een klein beetje aan wat je verstaat onder samen, Jan. En ik denk samen... dat sommige mensen verstaan onder samen, samen met... Iedereen waar ook vandaan met welke kleur, welke etniciteit, welke religie, welke geaardheid dan ook. En je hebt een samen als in alleen uh, Nederlanders. Ja, maar wat is Nederlander? Nee, nee, nee, dat, dat begrijp is, ik dat maar, heel maar, maar. Maar dat is, nee, dat, dat is het zeker. Maar ik denk dat dat wel de dat je dat vaak kijk als je als je ik, zal worden, ik weet toch? waar je naartoe wilt. Als je nou kijkt naar uh, de achterband van een bepaalde politieke partij, die inderdaad ook zo denkt, mm -hmm. hè, Maar Ga nou eens na, waar komen de Nederlanders vandaan? Eigenlijk zijn wij allemaal afkomstig uit van heinde en verre. Tuurlijk, geloof ik, maar dat zegt en, niks over vandaag de dag. Zegt het wel. Het is het fundament geweest waarop we deze samenleving hebben gebouwd. Het is het fundament geweest. En daarmee zijn we, zeg jij, schatplichtig aan. Het helpen van mensen. Uh, niet alleen die niet in die traditie, komen. maar ook in zijn algemeenheid. Het is een, een vorm van beschaving. Mensen vragen mij dat wel eens. En dan zeggen ze: van, uh, wat bezielt je toch om je voor die mensen in te zetten? Het is een hopeloze zaak in veel gevallen en ga zo maar door. Ik denk dan altijd terug aan 1974. In 1974 hadden we de actie Geven voor Leven. Mm -hmm. Dat was een actie voor de kinderkanker. Uh, iedereen deed mee. Alle omroepen. We leefden toen nog in de, in de, in de jaren in de, van de, de politisatie. Ja, ja, ja, de verzuiling. Was er nog, de verzuiling. Ja. Maar iedereen deed mee. Ja. Katholiek protestant. Gereformeerd communist. Uh, Hells angels tot... Nou, noem maar op. We waren één volk. Ja. En we gingen ervoor. En dat mis ik. Dat mis ik in het Nederland van vandaag. Dat doorgeschoten individualisme. Want laten we niet vergeten... Wat de vluchtelingen nu overkomt... Uh -huh. dat kan ons ook ooit een keer overkomen. Nou zal die kans voor een Nederlander niet zo groot zijn... Maar iedereen kan in de problemen komen. We hebben dat in 53 gezien. Zij die regel, ja? Wat de... u wil dat u uh, dat uw geschiedenis doet, dat ook de anderen niet. Juist, blijft. juist. Maar ja, daar hoef je tegenwoordig niet meer mee aan te komen... bij, bij de ontkerkeling van Nederland. Daar gaan we het ook nog eens even over hebben. Wij luisteren eventjes naar uh, een plaat. Dan kan Noam eventjes snel uh, haar soundcheck doen. Dan kunnen we dit uur nog eventjes genieten van haar geluid. Ik kom zo meteen bij uh, Narek en bij Jan terug. Dit is um, Everytime, Esperanza en Bobby McFerrin. I'm moving in my heart. I'm moving in my heart. I'm moving in my heart. I will pray. Moving in my heart. I will pray. I'm moving in my heart. I'm Prachtig. En van de ene prachtige uh, uh, muziek ga ik meteen heel snel door naar de volgende. Want ik wil je heel graag dit uur nog iets laten spelen. Noam, nogmaals heel erg welkom. Hi. Uh, ik, ja, ik overviel je een <laughs> beetje. Ja. Je zou vannacht hier spelen en er was enige uh, onduidelijkheid over het precieze moment. Um, Hoor. Ja, nee, nee, nee, ik ben heel blij dat je er bent. Ja, ik ga ik ook, ook nu meteen mijn mond houden. Want we gaan direct naar je luisteren. En dan het volgende uur krijgen we nog meer live muziek van je. Wat ga je voor ons spelen dan? Waiting, de nieuwe single. Heel graag. Yeah. It's so cold, so cold. Anyway, when you're back, you sweep the night away, and we sleep so tight now. But alone, when I see the clouds now, and I'm here in the sun.